Op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Zie, Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De twee curatoren die gisteren zijn aangesteld bij het DSB gaan vandaag verder met hun onderzoek bij de bank. We kijken of er een doorstart mogelijk is. Anders gaat DSB failliet. Rekeninghouders bij DSB kunnen vandaag en morgen nog maximaal 250 euro pinnen bij andere banken. Daarna is niet duidelijk hoe ze aan hun geld moeten komen. Minister Bos garandeert het de goede tot 100.000 euro. De oplossing voor DSB-gedupeerden staat op losse schroeven. De overeenkomst hierover tussen het steunfonds Probleemhypotheken en DSB werd vorige week alleen mondeling gesloten. Volgens de afspraak zouden er individuele oplossingen komen voor mensen met een te dure hypotheek, verzekering of koopsompolis. Gisteren waren nog maar twintig van de duizenden gedupeerden eruit met de bank. Vakantiehuizen op de Waddeneilanden kunnen de komende jaren fors duurder worden. Dat komt doordat minister Verburg staatsbosbeheer toestemming heeft gegeven om de erfpacht, ofwel de huur van de grond, te verhogen. Dat is voor het eerst in 30 jaar. De erfpacht is gekoppeld aan de waarde van een huis. Omdat de huizen op de eilanden de afgelopen 30 jaar vijf keer zoveel waard zijn geworden, kan ook de erfpacht flink omhoog. Om de wereldbevolking te kunnen voeden moet de voedselproductie de komende 40 jaar met 70% omhoog. En dat kan alleen als de ontwikkelingshulp voor agrarische projecten fors wordt opgevoerd, zegt de VN-voedselorganisatie FAO. Door de groei van de wereldbevolking en de verstedelijking neemt de behoefte aan voedsel sterk toe. Tegelijk wordt het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen door toenemende droogte in Afrika en Azië. Op dit moment leiden zo'n miljard mensen honger. De Belgische wielrenner Frank van den Broeke is overleden. Hij stierf tijdens een vakantie in Senegal aan een longembolie. Van den Broeke had tot 1999 grote successen. Daarna ging het berg afwaarts met onder meer dopingaffaires en drugsgebruik. Ook de, deed hij twee zelfmoordpogingen. Dit jaar behaalde de Belgische wielrenner voor het eerst in negen jaar weer een overwinning. Frank van den Broeke was 34 jaar. Het weer wolkenvelden, af en toe zon en overwegend droog. Middagtemperatuur rond 13 graden.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 the stars On the sun I must sail through our troubles Some have to live with the scars There's a heart too much to take in here to find that can never be found But the sun He's here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 It ain't. wrong like me raw. don't you wish you go through?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 En